Op weg, op reis, we hebben er vast meteen beelden bij, verre oorden, avontuur misschien, het onvermijdelijke afscheid dat bij de aanvang van een reis hoort en de beloften van nieuw avontuur. In veel oude verhalen begint een held aan een zoektocht. Deze helden in de oude mythen en zagen ondergaan allerlei ontberingen, dwalen af van hun doel, worden opgehouden en vergeten hun thuis. Aan het einde van hun kweesten vinden zij de schat of de liefde of het langbeloofde land van melk en honing. In de verhalen wordt ons verteld dat een reis verzoening kan brengen, heling of wijsheid. Maar vandaag willen we kijken vanuit een ander perspectief. Wat is de bestemming waar ons diepste zelf naar hunkert? De mens reist in alle windrichtingen, maar vandaag willen we de vraag stellen hoe staat het met de reis naar onze ware bestemming? Wij zijn als mensheid al eeuwen bezig met het maken van vele reizen. In de meest letterlijke zin zijn we steeds meer gaan reizen. De afgelopen eeuw stond in het teken van toenemende technologische mogelijkheden die zich al maar verder ontwikkelen. Daarmee hebben we haast onbeperkte bewegingsvrijheid verworven. Helaas geldt dit vooral voor een groep bevoorrechten die langzaam kleiner wordt en alle bewegingen die vluchtelingen afleggen vormen daarmee een schrijnend contrast. Maar ook in de zin van de levensreis zelf zijn onze bewegingen eindeloos. We richten onze blik voortdurend naar buiten en streven tal van doelen na. We stimuleren elkaar en onze kinderen en vrienden onze dromen na te jagen en onze doelen te verwezenlijken. Het is naar buiten gericht verlangen en echt weten wat we daar zoeken doen we niet goed. Een schrijver in het tijdschrift Pentagram schrijft nog weten we niet wat we zoeken, nog vermoeden wij het niet. Het ene essentiële kunnen wij zo niet vinden, nergens. Tenzij wij stoppen met het achterna lopen van drogbeelden. Hoe vaak zijn individuele mensen en hele volkeren niet te gronden gegaan door het eeuwige onvervulde zoeken? Hoe vaak moet dat nog gebeuren? Waarom is het mooie altijd maar ten dele? Waarom ontstaat er na vreugde ook weer pijn en verdriet? Hoeveel bomen, bergen, zeeën heeft de mensheid niet aan zich voorbij zien trekken? Wanneer komen we definitief ergens aan waar het goed is? Wij mensen hebben ons wie weet hoeveel incarnaties lang naar buiten gericht. Ons bewogen over de buitenrand van de cirkel, die van de tegenstellingen, van de wetten van opgaan, blinken en weer verzinken. En kregen we vroeg of laat niet het gevoel alles alles eerder meegemaakt te hebben? Toch zijn we steeds op zoek naar blijvend geluk. Maar is dat wel op aarde te vinden? Waarom richten we ons steeds naar buiten? En komen we niet op het idee ons om te keren? En ons op ons innerlijk te richten, ons middelpunt? Misschien kunnen we het ons zo voorstellen. De straal van de cirkel staat haaks op de cirkel zelf en vormt de kortste weg naar het middelpunt. Hoe komt het dat we de kortste weg naar ons eigen middelpunt nog niet hebben gevonden? Is dat alleen een kwestie van niet op het idee komen daar te zoeken? Of zouden we misschien te hardnekkig en eigen gereid zijn om ons een keer haaks op te stellen? Of worden we misschien te veel afgeleid door de ons omringende mensen, dingen, gebeurtenissen, de tienduizend dingen, zoals ze in de Dao De Jing genoemd worden? De tienduizend dingen zeiden we zojuist, zoals de Dao De Jing het verwoordt. Wij worden omringd door talloze scheppingen, materiële en immateriële. Gedachten zijn evengoed scheppingen. En vooral die kunnen een dikke barrière vormen die ons hindert. Gedachtenscheppingen kunnen enorm groot en krachtig worden. In de esoterische literatuur worden ze eonen genoemd. Krachten die samengaan met onze energieën en emoties. Je kan dan denken aan bijvoorbeeld gebundelde gedachtenkracht over een politiek systeem of over een persoon. Negatieve, maar ook positieve gedachten kunnen een eoon vormen. Denk bijvoorbeeld aan die van groepen fans over hun voetbalclub of over popidolen. Ook gedachten over ons eigen ik, onze familie, onze omgeving, ons land, of ze nu positief of negatief zijn, kunnen ons als eoon overschaduwen. Ook al zijn eonen niet materieel, ze behoren tot het levensveld van de tegenstellingen, want ze worden gevormd uit gevoelens en gedachten van voorkeur of afkeer. Het totaal van deze eonen kan worden gezien als een netwerk. In dichtbevolkte gebieden kunnen gevoelige mensen dit netwerk ervaren als drukkend. Toch speelt ook hier de gerichtheid een rol. Ben je voornamelijk gericht op de activiteiten van tijdruimtelijke stelsels of streef je naar bevrijding uit dit levensveld van de tegenstellingen? Want er is ook een ander netwerk veel fijner van trilling, hemel en aarde omspannend, niet behorend tot de wereld van de tijdruimtelijkheid. Dit andere netwerk doordringt alles als een oneindig veld van stuwende en voedende energie van een hoge vibratie. Het middelpunt van dit oneindige veld bevindt zich overal, ook in het diepst van ons eigen hart. In Weg in Tao, paragraaf 32, wordt hierover het volgende gezegd. Het midden tussen hemel en aarde lijkt energie te putten uit een wonderlijke bron. Een bron die nooit vol raakt of overstroomt. Een bron die ook nooit leeg raakt en dan ophoudt met energie geven. Deze bron kunnen we zien als de T, de kracht die van Tao uitgaat, en ons hele universum doorweeft met een fijnmazig netwerk van tijdloze energie. Tao is als tijdloze energie, tijdloze leegte, die zich in het midden van de tijdelijkheid in heel zijn volheid openbaart. En in paragraaf 31 van Weg in Tao lezen we. Hoe kan een mens zich omkeren? eenvoudig, door zich niet op zichzelf te richten maar op Tao die in alles in het midden is. Dit is een proces. Het begint met kleine inzichten die voor ieder mens verschillend zijn. Er gebeurt bijvoorbeeld iets in ons leven waardoor we beseffen dat de midden tussen alle tijdelijke dingen iets is dat daar bovenuit stijgt. We komen voor een moment los van onszelf dan hebben we onszelf heel even omgekeerd. Daardoor ontstaat er een ruimte in ons hart die leeg is aan de tienduizend dingen. Het is echter vol in de zin van dat Tao zich hierin ogenblikkelijk manifesteert. Wanneer dit proces verder gaat, krijgt het besef van de volle leegte in ons een meer blijvend karakter en keren we ons steeds vaker om. Wanneer dit eenmaal herkend is, hoeven we niet te wachten tot we geraakt worden door iets dat van buitenaf komt, maar kunnen we ons op ieder moment tot de stille vonk van Tao in het eigen hart wenden, zelfs midden in het meest grote rumoer. Dan krijgt het omkeren een permanent karakter. Einde citaat Zo'n verandering van richting, naar het middelpunt van onze wezenheid, zou dat geen revolutionaire koerswisseling zijn. Je hoeft je niet terug te trekken uit het dagelijks leven om op weg te gaan naar de essentie, naar Tao. Deze reis naar binnen kan op ieder moment beginnen terwijl de dingen van alle dag doorgaan. Het is een kwestie van je durven toevertrouwen aan de kracht die in het diepst van ons hart woont. De kracht die leven geeft en die ons al die tijd gestuurd heeft tot zoeken. Deze kracht helpt ons ook om de weerstanden in onszelf te zien en te doorbreken, want die hebben we ook. In het voorgaande zijn onder andere voorkeur en afkeer genoemd. Die weerstanden vormen samen met de eonen de sluiers die we door vele incarnaties heen hebben opgetrokken tussen Tao, ofwel God, en onszelf. In ons hart ligt een kracht besloten. Deze kracht vraagt om onze bewuste aandacht en medewerking. Niet om die gevonden liefdekracht voor onszelf te houden. Dat zou alleen maar een nieuwe vorm van egocentrisch handelen zijn. Maar om haar belangeloos uit te helpen stralen naar iedereen die streeft naar bevrijding. Dan gaan we werkelijk op pad. Voor onszelf en voor allen. Als we dit aandurven en erin volharden, hebben we het pad gekozen in de richting van het werkelijk nieuwe levensveld. Daar bestaan geen tegenstellingen, want die zijn in elkaar weggevallen tot een volkomen eenheid. Het is het land van waarachtige eenheid, waarheid en liefde. De stichters van de geestesschool van het Gouden Rozenkruis, Jan van Rijkenborg en Catharose de Petrie, zeggen hierover in de Chinese Gnosis Er is een heel andere levensstaat. Er is een andere moraliteit die men niet meer moraliteit mag noch kan noemen. Wij noemen haar de zelfovergave. Dat wil zeggen uw gehele levensgang al uw levensbelangen, al wat de zich typeert in de meest individuele tot de meest uitgebreide zin, zowel het persoonlijke als het onpersoonlijke, afhankelijk stellen van het leven in Tao, van het wezen van Tao, dat is het leven in Tao, dat is het deel krijgen aan de goddelijke liefde. Waarom zouden we ons nog langer laten ophouden? Laten we op weg gaan.